en zorgde hij ervoor dat Albert Heijn... een van de grootste supermarktketens ter wereld werd. In de jaren negentig stopte hij met werken... en ging hij op een kasteel in Engeland wonen. Albert was de broer van Gerrit-Jan Heijn. Die werd in 1987 ontvoerd en vermoord. Albert Heijn is 83 jaar geworden. De toegangswegen van Itteren en Borgaren... dreigen opnieuw onder water te lopen. Dat heeft de gemeente Maastricht bekendgemaakt. Inwoners van de dorpen hebben het advies gekregen hun auto naar een hoger gelegen parkeerplaats te brengen. Door de aanhoudende regenval in de Ardennen stijgt het pijl van de Maas. De verwachting is dat het water niet zo hoog komt als afgelopen weekend. Vanwege het stijgende water van de rivier De Roer... tussen Vlodrop en Roermond zijn een paar lokale wegen afgesloten. Het pijl van De Roer zal hoger komen te staan dan afgelopen weekend. Een meerderheid in de Tweede Kamer... wil een wetswijziging die D66 voorstelt niet behandelen... De Kamer wil het voorstel destructief verklaren, een unieke stap in de parlementaire geschiedenis. D66 deed een voorstel om de mogelijkheden tot samenwerking tussen openbare en bijzondere scholen te verruimen. Het voorstel wordt dinsdag in stemming gebracht, maar in een debat werd al duidelijk dat een meerderheid tegen is en dat de Kamer het niet eens wil behandelen. Het weer, vooral in het midden van het land veel regen, de temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden, overdag gespreid over het land regen. Zaterdag wordt het droger. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster Astrid de Jong. Nachtzuster is het programma dat vragen en antwoorden aan elkaar verbindt. En dat doe ik door uh, ja, jou door te verbinden. Als je belt naar 0800 1121, dan geef ik je de gelegenheid om jouw vraag voor te leggen aan uh, de luisteraars van Radio 1. En als je belt met een antwoord, dan doe ik precies hetzelfde. Dat, dat is eigenlijk allemaal heel simpel. Dus loop je rond met een vraag, bel dan naar 0800 1121. Of weet je het antwoord op de vraag van Willem: hoe kom je aan pluisjes in je navel? Volgens mij komt het alleen maar voor bij mannen. Zijn er ook vrouwen? Met pluisjes in de navel. Bel dan even naar 0800 1121. Vind ik leuk om te horen. Bertus had een prachtige vraag. En ik hoop heel erg dat er net zo'n prachtig antwoord op te vinden is. Die wil namelijk graag weten als er genoemd wordt in bijvoorbeeld het, de nieuwsuitzendingen. Hoeveel schade er is bij een ramp. Of hoeveel aanwezigen er zijn bij een heel groot evenement. Wie dat dan zit te tellen. Hoe weten ze dat? 0800 1121. En uh, je mag ook nog bellen als je nog een toevoeging hebt op de vraag of, uh, van Gerrit over de verlichte cijfertjes van zijn psycho-horloges zonder batterijen. Die dan uh, kankerverwekkend zouden zijn. We hadden het over radium. Nou, heb je nog een toevoeging dan maar naar 0800 1121? Je kunt ook altijd even mailen naar Nachtzuster, omroepmax.nl. En uh, het is ook heel fijn als je mee komt praten in de chat prachtige uitvinding via internet... kun je dan gaan naar nachtzuster.net. En dan klik je de chat aan, vul je je naam in... en dan kun je meepraten met de mensen die zich daar nu bevinden. Maar bellen blijft altijd op nummer 1 staan... want ik vind het leuk om je op de radio te horen... als je belt naar 0800-1121. Joel, pressure ja, over de bloeddruk hadden we het. De vraag van Martine was: Wanneer is een bloeddruk zo laag dat het levensbedreigend wordt? En volgens mij uh, begreep ik uit de woorden van Evelien dat dat uh, per mens heel erg verschilt. Maar dat wat zij melden, 79 over 39, of andersom, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Um, dat is um, uh, dat klinkt niet best, in ieder geval. Dus uh, veel drop eten wordt er dan gezegd. Dan is het weer afhankelijk van hoe normaal je bloeddruk is. Maar José had nog een aanvulling. José, goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, ik uh, dacht, nou, ik bel maar even. Ik was op en uh, ja. ik kon niet slapen. Ik, uh, ik zat onder de jeuk. Ik heb daar nog oh. last van. En ik dacht, ik uh, hoor jullie programma voor het eerst eigenlijk. Ik dacht, nou, ik uh, bel maar. Want uh, ik vond het lied trouwens wel uh, toepasselijk... Uh, op uh, wat ik misschien uh, uh, ga doorgeven voor de luisteraars. Yeah. Het is altijd goed om met lage bloeddruk, dat heb ik zelf ook. Yeah. Alleen bij mij uh, is het een probleem dat ik waarschijnlijk... een zeldzame tumor eronder heb. Een um, moeilijk woord begint met een F van uh, Frederik. Feochromocytoma. Yeah. En dit jaar had ik uh, extreem laag, maar ook extreem hoog. En uh, lage bloeddruk, dat kan allerlei oorzaken hebben... Uh, bijvoorbeeld, dat gebruik ik zelf niet, psychofarmica. Maar als je dus medicijnen hebt tegen depressie... Ja. dan kun je dus hele lage bloeddruk krijgen, is uh, mij wel verteld. Uh, daar heb ik gelukkig geen last van, van depressies en van die medicijnen. Die heb ik ook niet gelukkig. Maar bij mij heeft het dus een, waarschijnlijk een endocrine tumor een onderliggende oorzaak dan dat de bloeddruk zo super laag gaat, maar ook super hoog zeg maar. Maar nu ben ik bang dat we dat we uh, Martine een beetje bang maken. Nee, juist niet. Ik wil oh. ze niet bang maken. Nee, want ik zelf ja. uh, probeer de luisteraars nu niet bang te maken, maar oh. ik vertel alleen maar over mijn situatie. Ja. Kijk, ik gaf net aan aan jou van je hebt allerlei soorten uh, oorzaken van lage bloeddruk. Ja. Dat kan zijn dat je te misschien te weinig uh, uh, zout gebruikt of, nou ja, niet direct, maar er kunnen ook andere oorzaken zijn. Dat je gewoon, uh, ja, misschien niet lekker in je vel zit of hoe dan ook. Dat is dan, uh, kan ook een geval zijn, maar ik ben geen medicus. Ik mm. weet alleen maar dat mijn huisarts en een professor ergens in het land een uh, zeldzame endocrine tumor uh, verdenken. Ja. Yeah. En ik heb zelf, vorig jaar had ik 77 over 38. Dus de bovendruk 77. Ja. Yeah. En de onderdruk 38. Ja. Yeah. Maar daarentegen heb ik in april dit jaar 220 over oh. 195 gehad. Ja. Yeah. En dus dat wisselt elkaar af. Ja. Yeah. Dan zou je kunnen denken, hé, hey, je meter staat niet goed. Dat is mij ook wel eens gezegd door iemand. Uh, van, hé, hey, staat je meter wel goed. Nou is het belangrijk voor de luisteraars ook, die met dit probleem ook zitten... om ja. niet gelijk te denken aan uh, zo'n tumor die bij mij verdacht wordt. Nee, precies, wordt. Ja. Maar ik heb het zelf niet bedacht. De huisarts kwam ermee. Maar nou is het zo dat lage bloeddruk... Uh, moet je altijd met zo'n lage bloeddruk als... Uh, ik weet haar naam niet meer. Martine. Martine. Um, uh, laat het er niet bij zitten, bespreek het met de huisarts. Ja. En als je een bloeddrukmeter koopt, koop dan niet zo'n goedkoop ding bij de blokken <laughs> om je pols. Maar koop dan een goede met een manchet aan de bovenarm. Okay. En ja. uh, laat het altijd uh, controleren. Ook je meter, als je een goede hebt, meet het tegelijk eigenlijk met de meter van de huisarts. En dan kan je verifiëren, zeg maar. Ja. Maar bloeddruk, ik ben niet. Uh, uh, Nogmaals, uh, geen medicus, dat ik kan zeggen... nou, dit is het dan, dus elke luisteraar die lage bloeddruk heeft... zou zo'n feochromocytoma eronder kunnen hebben. Mm -hmm. Dat is natuurlijk niet zo. Maar je moet gewoon voorzichtig zijn met uh, zo'n lage bloeddruk als uh, Martine. Ja. Want uh, het, het is namelijk zo, nou hebben we ook nog wel iets aan de luisteraars kwijt... aan jou natuurlijk, in de eerste instantie... dat lage bloeddruk langdurig uh, nierschade kan veroorzaken... Ja. Want daar de meneer die dan de farmacie heeft uh, gedaan, zeg maar. Of, ja. uh, uh, wat hij vertelde over die zuurstof, ja. ja, dat is gewoon zo. Dus je bloed uh, transporteert niet voldoende zuurstof uh, naar je nieren. Uh, dus ik persoonlijk uh, neem lage bloeddruk uh, serieus. Ja. Uh, maar laat je niet afschepen als mensen zeggen je meter staat niet goed. Of, nee, nee, het is duidelijk. Nee, Maar ze wordt wel goed in de gaten gehouden. Maar inderdaad, ze had soortgelijke lage waarden als jij destijds. Nou, bij jou is er in ieder geval een oorzaak gevonden. En ik nou, hoop waarschijnlijk hoor. Er moet nog testen. Ja. Sorry dat ik je onderbreek, Er ja. moeten nog bloedtesten worden gedaan. Het is niet zo dat ik die tumor nu heb. De, ja. Dat hangt af van de 24 urine test en, uh, oh, een 24 uur urinetest. Oh, maar laten we vooral niet het hele medische, medische dossier doornemen. Nee, nee, nee. Maar we gaan wel. We, ik de, het is wel duidelijk hm. dat Martine in ieder geval dat ze een goede tip zich niet af moet laten schepen. Want dat het, uh, ja, dat het best wel serieus uh, genomen moet worden. Nou, de huisarts, als ze een goede huisarts heeft, dat neem ik aan van wel, dan, dan uh, zal hij dat gewoon. Uh, ...bij uh, kunnen gehouden via de doktersassistent bijvoorbeeld één keer per week... ...of dat ze zelf een lijstje de uitleenmeter van de huisarts uh, gaat lenen. Dat kan ook. Dat is een, een tip van mij, zeg maar. Dat heb ik ook gehad. En nou blijkt nota bene, dat is wel grappig... ...de meter van mijn huisarts, yeah. dus blijkt exact dezelfde waarde... ...te geven als de digitale bloeddrukmeter die bij mij thuis staat. Nou, dan heb je goed spul in huis. Zeker uh, weten. Dat is ja. uh, eentje, een Omron M6 Comfort, zo heet dat ding. ja. Yeah. En dat is een hele goede. Dus, maar met een lage bloeddruk moet je oppassen en superhoog ook. Het is allebei gewoon opletten. En ja, ik maakte mij geen zorgen, maar het werd steeds erger. En uh, nu moet ik gewoon nog voor onderzoek. Maar. Ja. De luisteraars moeten niet gelijk denken van, oh, heb ik nu ook nee. een tumor? Nee, nee of... dat is duidelijk, oh, José. Dat, dat punt hebben we duidelijk gemaakt. Dankjewel. En ik, ik wens jou het allerbeste nee. in de hele medische toestanden. Dankjewel. Goeienacht, hè? Hetzelfde. Doeg. Dag. Marleen, goeienacht. Dag, Astrid. Hallo. Jij nachtzuster, ik ben avondzuster geweest. Het <laughs> is toch ook eigenlijk wat, hè? Zit ik hier als nachtzuster? Ik weet niet eens hoe een bloed, bloeddruk in elkaar steekt. Nou... Je hebt de systolische druk. Ik oh, hard ja, hard oh, hard, oh ja, maar de is hard. Ja. Ik had het kort, dan onthoud je het. Dat ja. is de bovendruk. Ja. En de diastolische druk ja. is de onderdruk. Ja. Zo. Ja. Uh, nou goed, eventjes mijn verhaal. Ik heb niet vernomen van uh, Martine of haar hart erg tekeer gaat. Omdat het hart namelijk dat gaat wil compenseren. En dat gaat meestal als een razende tekeer als je het hele lage bloeddruk hebt. Oh. Maar dan. Ja, dat is vervelend om te zeggen, maar het moet maar. Dan heb je kans op een hartblok. En dan houdt het op. Ja, maar ze, ze heeft het niet over, over uh, uh, de hartkloppingen gehad? En ze heeft, nee, maar dat heeft ze ook niet vermeld natuurlijk, hè? En, en je zou toch denken dat ze dan in het ziekenhuis wel denken van... Goh, wat gaat het hart keer toch? Ja, vraag je toch meteen de uh, ja. opinion aan. Ja, maar, maar wat denk jij van 79 over 39? Veel te laag, veel te laag. Maar, de, maar, maar als ze je dan toch naar huis sturen, dan heb je is is blijkbaar een, uh, is een reden. Ik de zaak of naar een cardioloog of een goede specialist... maar meteen second opinion, want zo kan je niet doorleven natuurlijk. Een second opinion, nou dat is volgens mij wel een duidelijke conclusie... dat ze ja. gewoon eventjes uh, naar de huisarts moeten En moet ik weer. heb even een vraagje aan jou. ja. Ik was diegene die ooit droomde dat ik van een papa vaar, uh, ja, vaar, ja, ja Ja, ja, ja, het gaat goed met Johan. Ja. <laughs> Wou je dat echt vragen? <laughs> maar hij zei, een maanden ja. later, toen je dat kindje kreeg, zei ja. hij dat de ja. tweede naam, ja. naam papegaar ja. vernoemd was. Ja. En moest ik wel erg grinniken. Ja, Maar ik weet niet of dat hè? waar is. Ja, ja, dat <laughs> is een hele voorspellende droom nou, het is, Ik zal je nog zeggen. Ja, nu is er geen luisteraar meer die het volgt. Ik zal het heel, even heel kort uh, uitleggen. Ja, okay. We hebben ooit op zaterdagnacht uh, mijn collega Johan Doesburg en ik een uitzending gemaakt over dromen. Dat is echt al heel lang geleden, trouwens. Maar um, en toen belde jij dat je gedroomd had, dat je bevallen, beviel van een papegaai. Dat, dat was de enige keer dat ik dat ik Johan Doesburg. In een, in een soort, um, ja, een soort lachstuip ja. terecht zag komen waar hij niet meer uitkwam. Dat vond hij erg grappig. Ja, ik hoorde dat hij stond onder de douche en toen moest hij lachen. Toen oh, nog steeds. Om. Weken later begon hij nog weer steeds uur. over ja. die papa. Toen hadden wij dus in, in de, waren wij tijden later op zoek naar een naam voor ons uh, uh, jongste kindje en zoontje. Ja. En toen wilden we hem Jago uh, uh, noemen. Dat yeah. vonden we een hele leuke naam. We zochten naar een naam die afgeleid was van Jaap, familielid. Jago <laughs> vonden we een prachtige naam. En uh, onze van Jago en allemaal, nou ja, allemaal prachtige mooie yeah. herkomsten. Alleen, er is dus de film... Aladdin, of Aladdin, ja? hoe je het uit wil spreken, waarin een papegaai voorkomt die dus Jago heet. Ja, daarom. En wij, ik zie het nog zo voor me. Die film staat aan en ik, wij zeggen: ja, het is een leuke naam, maar het kan echt niet. Want er zijn er gewoon een paar mensen die er volledig in blijven als ik zeg dat het kind nou een papegaai is genoemd. Dus het is in ieder geval niet zijn eerste naam geworden, maar wel zijn tweede ja, naam, tweede inderdaad. Zijn tweede naam is Jago. Maar goed, ja. uh, ja, nou goed, ik heb jouw jaar gewoon... Uh... Nee, maar dat is dus wel een verschrikkelijk voorspellende droom geweest. Behalve ja, het feit dat, niet, dat het, niet, het was niet in bad en het was niet jij die beviel. Maar verder zaten er oh. toch overeenkomsten <laughs> in. <laughs> maar onthoud ze maar goed, je dromen oh die ja, nou, hou op, schijt nou, wie weet kunnen we er nog weer eens een uitzending aan wagen. Dat lijkt Het, me gaat erg goed leuk. Met Het gaat goed met Johan Doesburg? Toevallig heb ik hem van de week weer even gesproken. Het gaat weer erg goed oh, met hem. Oh, fijn. En uh, hij vermaakt zich prima. Van man... Nou, dat viel tegen hoor. het echt. Poeh. Lastpak hoor. Tegen mij was hij vriendelijk. Hij noemde me Pippi Langkous toen. Echt waar? Toen noemde ik hem een dokter alwetend. Goed, zeg, dit wordt nu allemaal wel heel erg. Ja, ik ga me op. Heel veel succes. Ik programma. voldoende groeten. Dag Marleen. Dag, Dag, dag. 0800-1121. Ik geef het nummer nog maar een keer voor vragen en voor antwoorden. Denise, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Uh, oh, jij mailde, hè? Ja, ik mailde, want ik kon, niet, ik kon jullie niet bereiken. En ik dacht, ja... Ik nee, heel even... verstandig. Uh, via nachtzusterappestatieomroepmax.nl Lijkt me heel uh, raar, want je, je mailde ook dat je internist bent. Lijkt me heel grappig om dan naar nachtzuster te mailen, of niet? Of, uh... Ja. <laughs> ik, ik mail weet, even naar nachtzuster. Dan, uh, het programma, iets, ik had nooit dat ik zou gaan reageren, maar ja, ik, ik vind het dan toch een beetje... Uh, moeilijk als ik allerlei dingen hoor waarvan ik denk ja, dat klopt niet helemaal Nee, Nee, nou, ja, dan is het van... heel fijn om nog even iemand te spreken die uh, het naadje van de kous uh, weet. Nou, Alleen... Dat zeg ik niet, maar ik bedoel, ik denk dat ik toch wel iets meer weet dan de mensen die net gesproken hebben. Ja, het is ook altijd lastig met medische zaken, ja, hè? want het, ja. Uh, ja, je ziet iemand er niet bij, je kent de maar, voorgeschiedenis, nee, precies, dossier ja. niet. Je... Dat is het eerste wat ik aan denk. Het enige wat ik kan zeggen over de bloeddruk is, en dat is de, de eerste verpleegkundige heeft dat keurig gezegd, zeer individueel. Yeah. Absoluut, het kan te hoog en te laag zijn, maar dat is heel erg afhankelijk van wat je gewend bent. Yeah. En er zijn een paar uh, waardes uh, waarvan je zegt, nou, al is die persoon al 100 jaar daarmee bekend, nee, dan moeten we toch wat aan doen. En als we nou, als ik nou heel specifiek kijk naar Martine, nou, zij heeft, ze vertelt een verhaal Long in Berlin, nou dat geeft ook over de lage bloeddruk. Uh, ze vertelt over dat ze 79 over 39 dat ze daarmee naar huis is ges, uh, gegaan. Yeah. Nou, dan betekent dat in ieder geval dat zij niet in shock is. Ja, Dat, dat is een beetje een gek, gekke benaming. Ja. We, wanneer is een lage bloeddruk uh, levensbedreigend? Als mensen in shock zijn. En dat betekent eigenlijk niks anders dan lage bloeddruk. Dus dat is heel verwarrend. Ja. Maar dan betekent dat op het moment dat jouw bloeddruk zo laag is... dat jouw organen gewoon niet voldoende zuurstof, of door het bloed krijgen, dan, dan gebeurt er van alles. Mensen gaan, uh, vallen flauw, zijn niet meer aanspreekbaar, ja. gaan niet meer plassen. Uh, dus, dus bij wijze van spreken, als zij een lage bloeddruk heeft, die bloeddruk is, ab is laag, ja. maar ik ken mensen die daar met, met een vrij lage bloeddruk rondlopen. Um, het belangrijkste bij dit soort dingen is dat je kijkt. Heeft die persoon inderdaad een snelle pols? Plast die persoon gewoon? Blijven de nieren gewoon constant? Zijn er medicijnen die dat uh, kunnen veroorzaken? Er is een scala aan, aan, aan oorzaken waardoor iemand vrij lage bloeddruk kan hebben. Yeah. En dat, ja, dat kun, dat, daar kunnen we nu niet over oordelen. Ik kan me niet voorstellen dat ze op de afdeling waar zij, waar zij heeft gelegen... dat men haar gewoon naar huis heeft ontslagen... waarbij ze dus... Ik, ik denk dat ze een aantal dagen inderdaad hebben gekeken naar die bloeddruk... en hebben gezien dat het stabiel blijft. Ze hebben er geen goede oorzaak voor, maar ze zullen dat analyseren, neem ik aan. Ja, zijn ze zijn ja, mee de, bezig, ja. Dan, en ja, en lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat zij gewoon nu met deze bloeddruk naar huis wordt gestuurd van oké okay, to de loo ja. vooral als zij nog klachten heeft want ze heeft wel klachten ja precies want maar... ze is dus wel daar ik kan me wel ja, voorstellen dus, dat zij denkt klachten. van nou ik ga nog niet in shock bij 79 39 maar dat kan natuurlijk wel gebeuren ja. bij 78 ja, 38 ja nee nee ja. maar dat, zo, zo werkt het niet oh. He, dus, dus dat dat lijkt me heel onwaarschijnlijk maar feit is dat zij verder geanalyseerd zal worden ja. daar ga ik vanuit ja um, oké okay, dus eigenlijk is de conclusie er is er is geen vast aantal te zeggen wat je denkt van nou, nu moet je toch echt met uh, vliegende spoed naar het ziekenhuis. Want het verschilt per mens. Dat verschilt per mens. En ja. kijk, er is iets anders. Hoge bloeddruk, dat is iets waar je weinig last van hebt. Dat, mm. Daar had die meneer dan wel gelijk in. Hoge bloeddruk, heb je, daar heb je weinig last van. En je kan afschuwelijke bloeddrukwaarden hebben, uh, die gewoon wel levensbedreigend zijn. Waar je gewoon helemaal geen weet van hebt. Ja. Maar het... Tussen haakjes voordeel van een laag bloeddruk is dat je dat, dat je het merkt. Ja. En dat je uh, uh, dat, dat je daardoor gewoon weet, ik voel me niet goed, er is iets aan de hand. en, en... Uh, ...dan kunnen de dokters waar je dan op, op hulp bij ...die kunnen daar daarnaar handelen. Yeah. Hey, maar een acute shock, zoals die meneer dan vertelde... met ...een anafylactische shock... ja, ...dat zijn mensen die doodziek zijn, die kunnen niet... Hey, yeah. daar, ...daar moet je acuut wat aan doen... ...en dat is levensbedreigend. Mm. Maar wat zij nu heeft, dat is iets... ...ja, ze heeft een onderliggend probleem... ...en ik kan dat niet nee. gissen zo. Hey, en wat die andere mevrouw nu vertelde over veel toon... ...ja, dat is iets heel anders... ...en ik kan ook heel eerlijk zeggen... als dat de veochromocytoom primair hoge bloeddruk geeft. En in hele zeldzame gevallen, lage bloeddruk. Dus dat mensen daar ook niet hè, ja. te veel nee, over hebben. Nee, maar het blijft altijd lastig met, met medische zaken. En daarom, ja. Uh, ja, daarom dan zeg ik altijd, we hebben het dossier er niet bij, we hebben nee. de mensen er niet bij. Nee. En we hebben, ik heb nee. vooral de medische kennis er niet bij. Nee, dus dus daar, daar zit ook het programma niet naar. Nee, dat het, denk ik, ook, ik denk dat het belangrijkste is dat, dat zij inderdaad verder bekeken wordt door een internist. En er zijn... Nou, de bloeddruk, ja, daar dat, dat dat iedere internist kan iets met bloeddruk doen. En als hij het zelf niet, hij of zij dat niet weet, dan sturen ze haar naar een zo'n super uh, bloeddrukspecialist. Die heb je in allerlei academische ziekenhuizen. Ja, okay. Daar zijn ja die mensen die die dromen, die weten alles van bloeddruk. En ja, dat is iets wat ze moet doen als zij niet tevreden zou zijn bij haar uh, eigen internist. Zeg ja. u. Uh, Huisarts, want ik denk niet dat ze bij een huisarts gaat. Met deze bloeddruk moet ze bij een internist zijn. Nou ja, ze zit sowieso nog in de, in de ja. medische molen. Maar, we, maar haar vraag was wel uh, heel legitiem natuurlijk. Van ja. wanneer is een lage bloeddruk zo laag dat je denkt van nou... Ja, een hele goede vraag. Nou, maar, maar, die, maar die grens is er dus gewoon niet. Die, dat is moeilijk. Dat is nee. inderdaad dat is niet een ab absolute waarde waarbij het niet meer gaat. Ik heb wel eens iemand gezien die inderdaad rondliep met... Uh, inderdaad, zeg maar ook 80 over 30 of zo. Dat je dacht van help, wat gebeurt hier? Ja verhaal had nergens last van. Maar ja, het impliceert natuurlijk. De getalletjes impliceren natuurlijk wel dat het bij nul over nul echt. Uh... Ja, maar dan heb je dus geen meetbare bloeddruk. Dan, dan, nee. dan is er ook geen leven mogelijk. Dan is er ook ja. geen, wat je noemt perfusie. Dus, ja. hè, dus het is op een gegeven moment moment dat, dat, het, dat het lichaam niks meer kan. Ja, en dat is, uh... dat is niet een heel abrupt moment. Ik ja. eh, bedoel, in haar geval is dat niet een abrupt moment. Dus. dus ik ben niet bang dat ze ineens s'nachts neervalt. Of, het, gaat moet ze het... E oh, het gaat niet van het een op het ander moment. Dat je denkt van, Als, zoals ik dingen. het nu van haar begrijp, lijkt me ja. dat heel sterk. Hè? Dat, dat, dat, ja... Dat, dat, is, dat, is, dat is heel moeilijk te voorspellen, om maar zo te zeggen. Ja, fijn, maar ik ben met haar Denise, eens dat uh... we in ieder geval verder moeten kijken. Ja. Nou, ik, ik maak me al iets minder zorgen nu, om Martine. Dat is heel ja, fijn. Nou, nou, ik wens haar wel sterkte en okay. uh, met de komende dingen. En ben je nu klaar, Denise? Of ja. moet je nu weer... Uh, je kunt nu gaan slapen. Nee, ik ben nog lang niet klaar. Oh, nog niet. Oh, je was klaar met het verhaal. Bedoelde ja, je? Ja. Ik, ben klaar met nee, ik bedoelde, ben je <laughs> klaar met werken? Nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben nog niet klaar met werken. Nee. Ah, nou, dan wens ik je nog een hele goede nachtdienst. Ja, bedankt hoor. Ah, Oké, okay, bedankt voor je Dag. bijdrage. Dag, Dag. 0800 1121 voor nieuwe vragen. Ja, want het verhaal over de bloeddruk kunnen we echt nu wel afgehandeld beschouwen. Dus bel er alsjeblieft niet meer over, want dan belanden we in een hele lange discussie waar we niet over verder kunnen kunnen gaan als we het dossier niet uh, bij de hand hebben. Ik uh, denk dat Martini in ieder geval een beetje gerustgesteld kan zijn. En uh, ja, het, het kan natuurlijk uh, ergeren, zoals in het verhaal van uh, Bonnie Sint-Claire en Ron Brandsteder, Dr. Bernhard. So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 Hello? Dr. Bernhard was dat. Ja, een verdrietig, verdrietig verhaal. Nou, ik, uh, ik ga er maar even gevoeglijk vanuit dat het met Martine veel beter af gaat lopen. En, uh, ja, en we hoeven dus niet meer te praten over de lage bloeddruk. Dat is nu wel volledig afgerond. Maar bel vooral met nieuwe vragen, want uh, daar is het programma voor. Ja, dan belt er zomaar even een internist om die vraag te beantwoorden. Dat is toch heerlijk, hè? 0800-1121 als jij nog rondloopt met een vraag. Alex, goedenacht. Ja, goedenacht. Dag. Nou, zeg het maar. Ja, ik uh, heb geen medische vraag, maar uh, uh, ik heb, een jaar geleden was ik in noord duitsland in Oost-Friesland. daar zag ik al plaatsnamen die nogal op de Nederlandse leken. En Toen vroeg ik me af, als je naar de, de landkaart kijkt, dan heb je in Noord-Holland, de kop van Noord-Holland heet West-Friesland, ja. aan de andere kant van het IJsselmeer heb je Friesland. Ja. Dan heb je Groningen en dan ja. heb je in Duitsland Oost-Friesland. Oh, ja. Yeah. En, en ik vraag mij dus af, wat doen die Groningers straks dus <laughs> Waarom is dat niet gewoon Midden-Friesland? Ja, ja. Volgens mij moet je dat niet tegen een Groninger zeggen. Nee, nee, ik heb er wel een van een Groninger, maar die kon het mij ook niet vertellen. Nee, ja. uh, die, maar, maar volgens mij voelen Groningers voelen zich niet Midden-Frieslanders. Midden Nee, absoluut Midden, niet. Midden-Friezer. Midden nee. Midden Midden en ja. Ja, waarom is dan Friesland niet gewoon uh, West-Groningen? Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, ja, wat, ja want, oh, wat erg dat ik dat nou, nou... Er zijn vast wel Friesen die dat even uit kunnen leggen. Maar uh, um, um, uh, uh, uh, waar, hoe zit dat dan met dat stukje Friesland in Duitsland? Ja. Is ja. dat ooit één Friesland geweest? Nee, toch? Ja, dat weet ik niet. Dat is, dat is, dat is de vraag. En ja. is Groningen er inderdaad tussen opgedoken? Ja. Dat was ja. Waarschijnlijk, eerst was dat een, een uh, heel klein dorpje. waarvan één inwoner in een grote ketel met toverkracht was gevallen. Ja, en ja, is steeds ja. groter geworden. Je hebt te veel strips gelezen. Dat zou heel goed kunnen. Ja, ja. <laughs> maar uh, Alex, waar woon je zelf? Ik woon in uh, Veenendaal. Venendaal? Dat is ja. uh, helemaal. Dus, dus je moet enige geografische interesse hebben dat je die andere kant al interessant vindt. Ja, ja, ja. ja dus dat is, uh, maar dan, dan zoek je een Groninger op en dan vraag je dat... en die zegt dan van, nou, goede vraag... maar ik had er zelf nog nooit over nagedacht. Ja, nou ja, ik, ik, ik kom allerlei mensen tegen natuurlijk. En, uh, en dan denk ik, wie zou het misschien kunnen weten? Ja. Nou ja, weer niet. Dus vandaar. <laughs> ja, dat heb ik nou zelf ook een beetje, dat ik allemaal mensen tegenkom. Maar dat is een beetje omdat ik ze vraag om te bellen naar 0800-1121. ja. En uh, ja, ik, uh, ik hoop nu op een enorme hoeveelheid uh, Friese en Groningers die gaan bellen. Ja. En uh, allemaal uh, uh, even losgaan over dat Friesland beter is dan Groningen... of Groningen beter is dan Friesland en hoe het zit met uh, Oost-Groningen in... Uh, nee, West-Groningen. hè? Wacht even. Nou, waarom Groningen tussen al die Frieslanden ligt. Ja, dat, precies. Dat, dat maar de, hoe heet het Duitse deeltje van Friesland dan? Oost-Friesland. Maar heet het dan... Oost-Friesland. Oost-Friesland, Oost Oost, Oost ja. Friesland, gewoon in het, in het Duits is ook Friesland. Ja. Oh. Nou, ik heb weer wat geleerd, hoor. Deze avond is al niet verloren gegaan. Ik, uh, Alex, ken je uh, Royerines en P. Daalemmer? Nee. Nee? Nee. Het is typisch Gronings. Oké. Okay. Ik, uh, ik ga het voor je draaien. Oké. Okay. Ga ik goed, straks goed, nog wat typische Friese voor je draaien? Ja, oké, okay, bedankt. Jij bedankt. Dag. Dag. Ja. Misschien uh, kennen jullie de Hoornse plas, dat is een uh, kunstmatig uh, aangelegde recreatieplas. 10 minuten vanaf staat fietsen en je ligt een plaat. Klaar. Ja. Probeer hier over snelweg, net zo hard als ik heen. Hond in bos, vrouw zit noors, mijn kinder achterin. Met een middag plaats was ik al lang tevreden. Maar mijn vrouw, die moest zo nodig noord de Middellandse Zee. Pakken aan het strand van Costa Pescetas. Nou, ik bleef luiven toespieden. plas. Ik ik hem eindelijk zo ver heb gekregen Veertien dagen weg uit die rottige regen De kinderen zijn misselijk van een stang van benzine Dus voer ik ze chipito, smarties, nuts en aspirine Nog acht en half uur rijden en dan zijn we er pas Maar alles beter dan die vieze vuile... ...hoornse plas Op camping zucht je niks meer door de barbecue rook Want sloge roede alwe kieken jachtstraat is er ook Dat was gezellig! Deel je hier eens aan de soep of een lekker rapje eten Het eerste is te duur en het laatste nooit te tevreden Ik wou dat ik maar lekker rustig toes bleef was Die ging ik elke dag met gado noorden. de, de plas Zijn mijn rug zijn hier tweede graad verbrand. Maar dat is twee graden meer dan vorig jaar aan het Groen Strand. Over al die blote vrouwen kan ik beter maar zwijgen. Want dat doet de temperatuur bij alleen nog maar stijgen. Af aan een maar beter turen in die oude panorama's. Dan het gluren naar die grieten aan de... Horense plas. Lachry, ging wie nou weer nooit noorden. Ik heb wel zin in chance met zo'n lekkere spoorze mogel. Maar ik heb geen schien van kans met mijn dikke witte pogbel. Mijn vrouw ligt als een tuda in de zonne te bakken. Maar als ik het nou over het zeggen had, kon dat verspannen. Dat gejammer aan mijn kop van Julio Iglesias. Van en de Pst, Pst, Pst, Horense plas! De Horense plas. Ja, echte Groningers P. Daalhemmer en Royerines en. Uh, dat naar aanleiding van de vraag van Alex. Die wil graag weten waarom Groningen tussen twee Frieslanden in ligt. Namelijk tussen het gewone Friesland, de provincie, en Oost-Friesland in Duitsland. Hoe kan dan Groningen daartussen opgedoken zijn? 0801121 als jij het weet. En uh, je bent ook van harte welkom om dat nummer in te toetsen. Of te draaien hoor, als je nog zo'n ouderwetse draaischijf hebt. Als je zelf met een vraag rondloopt. 0801121. Vincent, goedenacht. Ja, goedenacht. Dag. Ik wou ook nog even reageren op dat, uh, die vraag over die uh, verlichte wijzers van dat horloge. Oh. oh, dat is mooi. En de, die mevrouw die had inderdaad wel gelijk dat dat radium is. Ja. En dat radium dat is alleen veel vroeger gebruikt. Dat wordt tegenwoordig niet meer gebruikt. Nee. Want tegenwoordig hebben ze tritium. Tritium? Ja, ik heb het Je zit net in eigenlijk internet. Echt waar? Tritium. Is dat niet het spul waardoor Superman onkwetsbaar wordt? Nee, dat weet ik ook wel dat het niet is, zodat het Geen kryptonite idee. is. Word jij nou echt gebeld? Nee, ik uh, zet net mijn computer weer even aan. Oh, ik denk je telefoon gaat om 9 minuten over half 4. Dat fascineert nee, me altijd. Nee, nee, nee. Ja. Die ging om acht en een minuut over 4 met een paar jullie. Oh, <laughs> dat zou heel goed kunnen. Sorry, ja, trition. Tritium. Tritium. Als ik dat goed te onthouden Tritium. heb, want uh, ik had het net even opgezocht op internet. Ja. Maar ik dacht, nou die mevrouw die heeft wel antwoord gegeven, dus ik word waarschijnlijk niet meer teruggedeld. Nou, daar waren we weer. Maar daar waren jullie toch ja. nog. Ja. Maar uh, dat radium, dat was dus inderdaad wel slecht voor je gezondheid, omdat dat radioactief is. Ja. En dat andere, dat is uh, ook wel radioactief, maar dat dringt op de een of andere manier toch niet in je huid door. Oké. Okay. En nou hebben ze tegenwoordig ook nog ander spul. Mm -hmm. En dat, uh, dat neemt licht op. En als het donker wordt, dan straalt het, het licht weer uit. Ja. Maar dat duurt maar vrij kort. Ja, maar dat is dat spul waar ze die sterretjes van maken... die je aan het plafond uh, kunt ja, plakken. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, Dat is dat spul. Maar dat is, dat is ander spul dan in die horloges. Want dat, uh, dat, dat, dat, dat werkt heel snel uit, dus dan gaat je horloge uit. Ja, het, uh, ik, ik heb een horloge waar dat ook op zit volgens mij. Want uh, als ik dan uh, net in het donker sta, dan zie ik nog eventjes dat het inderdaad licht geeft. Maar het is na een paar minuten is dat weg. Oh ja, heb je het licht al uit? Ik heb nu het licht niet uit. <laughs> maar dat is datzelfde spul. Dat moet dus eerst in het licht zijn. En dat werkt dan nog het beste bij bepaalde golflengtes, las ik. Maar dat is allemaal heel ingewikkeld. Maar... Uh... Dat is dus eigenlijk wat er tegenwoordig gebruikt want radium wordt niet meer gebruikt. Oké, okay, maar weet je ook wanneer dat radium niet meer gebruikt werd? Want dan weten we ook dat of Gerrit dat nou in zijn psycho kan hebben zitten of niet. Nou, dat kan niet in zijn psycho zitten volgens mij. Want oh. uh, wat ik las, dat was dat radium. Daar is een uh, op dat uh, lichtgevende radium op horloges. Er was een patent op aangevraagd, ik geloof in 1907. Kijk, dat zijn nog eens tijden. En dat heeft ook op uh, Rolex-horloges gezeten, op de eerste Rolex-horloges. En nou schijnt het als je dus een antiek Rolex horloge wil kopen of verkopen, dat de waarde dan heel erg mee te maken heeft hoe lang uh, die wijzers er nog op gezeten hebben. Want dat radium, dat heeft een halveringstijd van een jaar of twintig. En dan doet het er eigenlijk niet meer, dan zien het niet meer. Hmm. Dus dan gaan die mensen met zo'n horloge terug naar de winkel. En dan doen ze er nieuwe wijzers op en als het nog even tegen zit een nieuwe wijzerplaat. Maar dan heb jij niet meer het echte originele wijzers en wijzerplaat van dat ja. Rolex horloge mm. uit die hele vroege tijd. Ja. Dus dan is zo'n horloge veel minder waard. Ja. Maar ja, aan de andere kant zit er dan ook weer geen radium in. Dan zit er ook weer geen radium in. <laughs> dat is dan weer een voordeel. Dat is ja. wel een voordeel, ja. Maar, ja. maar voor de authenticiteit niet, maar voor je gezondheid wel. Ja, precies. Nou ja, volgens mij beantwoordt dit de vraag van, van Gerrit volledig. Nou, dan zijn we er misschien wel uh, klaar mee nu, ja. Of zeg je van, nou, ik wil graag mijn spreekbeurt over tritonium nog even afmaken. Tritium, geloof <laughs> ik. Als ik het goed onthouden heb, hoor, dat weet dat ik niet meer iedere zeker. keer iets anders. Tritium. Oh ja, nee, ik zit het gewoon iedere keer verkeerd op te schrijven. Tritium. Zo. Ja, dan kan, dan kan ik het morgen nog even doorlezen als ik weer helemaal wakker ben. Ik heb lichtgevende wijzers ingetikt in de zoekmachine. Ja, zo makkelijk is het ook eigenlijk, hè? Maar Even je was kijken. nooit op dat idee gekomen als Gerrit niet met die prachtige vraag was gekomen. Nou, ik luister wel vaak s'nachts naar de radio. En volgens mij is deze vraag wel eens een hele tijd geleden eerder gesteld. Ja, en toen is waarschijnlijk geopperd uh, hoe het zat. En uh, daar is uh, Gerrit toen van in de war geraakt. Oh, ik heb ondertussen die website weer gevonden. Ja. Het is inderdaad tritium. Dat werd in 1934 voor het eerst gemaakt. En tegenwoordig gebruiken ze luminova. Luminova, dat, dat... dat klinkt heel logisch. Dat ja, dat klinkt, klinkt als Lumi ja. en uh, nova. Ja, dat klinkt als uh, heel lichtgevend. Ja, en dat is dat spul wat uh, licht opneemt en uh, als het donker wordt weer afgaat uh, geven. Nou, dat is, uh, ik, ik beschouw deze vragen als beantwoord. Dus van ruimte voor nieuwe vragen via 0800 1121. En uh, mijn, uh, mijn hartelijke dank aan, uh, aan jou, Vincent. Graag gedaan. En uh, nou, uh, ik spreek je nog wel eens. Ja, ik bel vast nog wel een keer. Oké, okay, dankjewel. Tot ziens. Dag. Dag. Ja, als je het dan over horloges hebt, dan is dit een heel, heel, heel logisch plaatje. En ook altijd leuk om, uh, om te horen. Cindy Lauper is dit, en time after time. Het toch uh, mooi beantwoord wordt: Time of the Time was dat van Cindy Lopper, heel mooi liedje. En uh, ja, we hadden het over horloges met lichtgevende cijfertjes of uh, uh, wijzers: wijzers, ja, wijzers. Um, die vraag is volledig afgerond, dus uh, bel als je een nieuwe vraag toe wilt voegen aan het rijtje via 0800 1121. We willen nog graag weten hoe Willem aan de pluisjes in zijn navel komt. En Bertus wil nog graag weten hoe uh, de schade of uh, het aantal schade bij een ramp en het aantal aanwezigen bij een groot evenement. Bijvoorbeeld uh, Koninginnedag of um, uh, stel het aantal toeschouwers bij de Elfstedentocht. Ik roep maar wat. Hoe wordt dat gemeten? En hoe ook zo snel. 0800-1121. Ik had net Vincent aan de telefoon over radium en tritium. Maar dit is een andere Vincent. Goedenacht Vincent. Dag, Astrid. Kijk, Goeien je dag. hoort het meteen. Je zit in de auto. Ja, helemaal goed. En waar bel je over? Nou, ik, ik zeg altijd de, tegen de, de telefoon. Zeg. Ik wil eens weten hoe, hoe uh, weeglussen werken. Weeglussen? Ja, we je vast wel gezien als je... Als je van Kamp naar Ramersfoort rijdt, en die kant op, dus voor mij zit het buiten de en dat dus is ook. Dus hebben die lussen waar, als je met de vrachtwagen van rijdt, dan word je supersnel gelogen. Oh, echt waar? Ja, ja ik, ik, ik, ik vraag me maar, kijk, als ik op de weeskant ga staan, dan gaat hij naar, uh, naar ja, goed, zin met 80, 90. En dan, dan, dan gaat hij terug en op een gegeven moment stopt hij. Dus ik wil eens weten hoe, hoe ze dat doen als je met, uh, met 90 over een breeglut rijdt. Dat je zo snel gelogen wordt opleggen en, en, en je, al je assen. Ja. Ja, de, de, je hebt meteen zo het gevoel dat er ergens een kaboutertje met een, uh, met een weegschaaltje zit, hè? Ja, ja dat kan. Zijn er zijn nee, heel veel kaboutertjes dan. Maar zijn die weeglussen, zijn dat andere dingen dan die uh, dingen in de weg waar je met de auto op staat... en dat het stoplicht dan weet dat hij op groen moet springen? Ja, ik denk, denk het wel. <laughs> ja, dat, dat, dat hoop ik toch wel. <laughs> ja, <laughs> ja, want anders dan ga je straks bij het stoplicht, weet je dan hoeveel je weegt... en dan gaat uh, op de snelweg... Nee, dat uh, slaat niet Nee. Maar we... ik was wel benieuwd, want je ziet ze op de Ruiter Rotterdam en op ja, Utrecht zit er ook eentje en weet ik Maar uh, ja, ik denk van hoe kunnen ze dat nou zo snel meten? Ja, nee, dat, is een, uh, dat is een goede vraag. Um, ja. Wat ben je aan het doen? Ik sta nu stil. Ja, dat hoor ik. Maar ja, wat, ik... waarom zit je in de auto? <laughs> ik, ga, ik ben aan het werk net begonnen. Ik ga, naar, uh, ik ga naar Tiel en naar Etteleur. Oh, met een vrachtwagen? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, wat zit erin? Dat wil ik altijd weten. Dat is een beetje ik heb, ik heb uh, maaltijden geladen. Ik kan de maaltijden. Oh, van die uh, Magnetron-dingen? Ja, ja, van het die, van die, van die pinkvoert. hè? Oh? Ja. En, en uh, mag je dan onderweg stoppen om zelf ook een te nemen? Nou, nee, dat doe ik niet. Nee? Het, het, het, het is koud, niet lekker, hè? Nee, maar je hebt toch wel, je hebt, je hebt natuurlijk zo'n. Um... Uh, een grote magnetron en gordijntjes en uh, foto's nee. van blote vrouwen. Ja, nee, dat, uh... dat, dat, dat heb ik allemaal niet. Helemaal niks? Heb je een kale nee, cabine? Ik nee, ik ben gewoon, ik ben chauffeur, ik ben geen trucker. Oh, oké. Okay. Oh, dus je hebt ook niet, ook niet zo'n nummerplaat met uh, Priscilla? Pris, Pris nee, Pris, Pris, oh. het, het, het is Het is gewoon mijn werk. Nou, dan uh, gewoon mijn werk ook. Ja. <laughs> nou ja, dan uh, is dat in ieder geval duidelijk. Ja, en dan, uh, de, dat is altijd, dit zijn altijd dingen die weten mensen, toch? Er zijn natuurlijk ook een hoop vrachtwagenchauffeurs die gewoon ja, weten. Dat hoop zo. ik, want uh, ik, ben, ik ben er heel benieuwd naar. Heet het officieel een wegelus of heb je dat zelf bedacht? Nee, nee Ja, daar staat, uh, voor mij staat het ook aangegeven langs snel. Want er zijn van die camera's boven, en dan, uh, daar, staat, daar staat er bij een En dan uh, is je over alle drie de banen. Dus je kan niet denken van nou, ik ga even helemaal naar links toe. Ik ben te zwaar, ben, maar er uh, zijn camera's, alles, uh, fotos, alles gemaakt dus, uh... Nou ja, ik, ik vind het wel, uh, dan kan ik gewoon vragen hoe werkt een weeglus? Dat is wel ongeveer nu al de makkelijkste vraag van vannacht. Ja, dus. Hoe werkt een weeglus? 0800-112 en dankjewel, Vincent. Oké. Okay. Goeie reis. Dankjewel. Dag. Goed. He ain't heavy is my brother. In de uitvoering van Olivia Newton-John. Als hij dan niet heavy is, hoeft hij ook niet op de weeglus. 0800-112. 21 The road is long with many a winding turn that leads us to Olijfje, Ja. Ger, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hallo. Ik heb nou heb ik Jopie al gehad en nou heb ik Ger. Ja, ik kan er niks aan doen. zitten zitten met de vrouwen, met de mannen namen zitten we vannacht. Ja, maar dat valt me bij jou toch op. Dat er en mannen en vrouwen... Ja, dat er en mannen en vrouwen en mannen met de vrouwen namen, vrouwen met mannen. Iedereen mag bellen naar 0800-121. Ja. Ja. ja. ja. Waar bel die over, Ger? Nou, het valt me op al een tijdje... Dat Erika Terpstra op alles wat ze aan heeft, een broche op heeft. Of het nou een t-shirt is, of een avondjapon. Ze nee. heeft zo'n grote broche, heeft ze altijd op de, de jurk en op de trui zitten. En ik vroeg me af wat daar nou de betekenis van was. Ja. Of uh, iemand dat mij kon vertellen. Moet ik eigenlijk even Erika bellen, hè? Ja, nou bel de rest uit bed. Ik vind ze helemaal niet erg. Nee. Ik no, denk het niet. Nee, ik denk het niet, zeg jij. <laughs> en jij belt, ik niet. Ja, en ze is natuurlijk een omroep Max. Of een Max moet ik tegenwoordig zeggen. Gewoon alleen nog maar Max moet ik tegenwoordig zeggen. En ze is natuurlijk een Max-collega. Ze maakt een reisprogramma voor Max. Ja, nou. Kom en je ze... er uh, nog wel eens tegen? Nee, nooit. Ik nee. ben er nooit tegengekomen. Nee, nou, nee. ik ben er wel eens tegengekomen, maar hier in het gebouw. of vandaag mevrouw zeg ik dan. Ja, ja. ja ik ben er eens tegengekomen op Scheveningen bij de Visboer. Maar ja, dan zeg je ook alleen maar dag. En had ze toen die broche op? Had ze ook op. Eerlijk? En vanaf dat moment heb ik dus. Ja, dat, dat is dan zo'n idioot. Dan let je erop, hè? Zo gauw als ik haar zie, dan denk ik, oh ja, hij zit er weer op. Ja, het is wel grappig. <lacht> dus je stond bij de visboer. Je ja. ziet Erika te... Nog één keer voor mij. Wat is het voor broche of zijn het verschillende broches? Nee, het is één broche. Het is hij altijd is... de ene en dezelfde? Ja. ja uh, hij is vrij groot. Ja. En hij loopt een beetje in elkaar. Een, een, een, een, zeg maar een half ronde bovenkant en een halve ronde onderkant. Oké, okay, nou, dat is volstrekt onduidelijk, maar dat ma maakt allemaal niks uit. Nee. <laughs> en... Maar ja, omdat ze hem altijd op heeft. Maar wat grappig dat je... Maar dan, het grappige is dat als je eenmaal... Uh, Zoiets je opvalt, ja. dan kun je ook niet meer het niet zien. Dan nee. denk je, iedere keer dan zit je te seppen, denk je: hé, hey, Erik, heeft even, even kijken of ze maar de bros ja, heeft. De brood ja. Brood ja. ja, maar het eerste waar ik naar kijk is: ja hoor, hij zit er weer. Ja, maar ook, en... want zij is toch zo verschrikkelijk afgevallen? Ja. Maar nog steeds ja. gewoon de bros. Ja, die bros is, is hetzelfde gebleven. Ze is niet overgestapt op een kleiner exemplaar. Nee. Nee, het is, het is al, al jaren diezelfde broche. En draag je zelf ook broches? Ja. Broschen, brosjes. Oh, nou, af en toe als het zo uitkomt. Ja? Maar niet veel. Er is niet één speciale die je altijd nee, op... Het... Nee, nee, oh. nee, nee, ik wissel af. Zij nou... Niet. We gaan hier achterkomen, Ger. Ik weet niet of het vannacht nog lukt. Anders ja, dan, nee, dat uh, maakt me niet. Ik luister dan? toch. Precies. Nou, dat, yeah? Het gaat goed komen. Dank je wel voor je vraag. Ik vind het een prachtige vraag. De broche van Erika Terpstra. Waarom ook niet? <laughs> ja. nou. hey, succes! Dank je wel. En uh, tot de volgende keer weer. Oh, Oké, okay, bedankt. Dag. De broche van Erika Terpstra. Dat je overal waar je de ziet verschijnen, heeft ze altijd die ene broche op. Volgens Ger, dan en die letter op, sinds de visboer. Weet jij uh, wat de betekenis van die broche is? Bel dan even naar 0800 1121. Dat nummer kun je ook nog steeds bellen als je antwoord weet op een van de andere vragen. Of als je zelf rondloopt met zo'n vraag. Bijvoorbeeld die broche. Ja, het, zo simpel kan het zijn: 0800 1121 is het nummer van de nachtzuster. Tot zo. Boop <music> boop